Okay. Deel drie en Eerst die piepshow van Harry die in de fik ging. Toen die aanval op het café van Greet. En nou hebben die krakers opnieuw een pandje van aard te pakken. Nou, er zijn dagen geweest dat ik me beter op mijn gemak voelde hier in de buurt. Nou, vertel op. Wat kom je voor? Toch niet voor een toetje over de wallen. Dat is toch niks voor jou, vrouw, hoor? Nee, gaan we wel lopen kat, hè? Stel dat ik dat zou doen. Ik vind dat we eens met elkaar moeten praten. Ja? Nou... In een en al oor. Er is de laatste tijd nogal wat gebeurd. En dan druk ik me zachtjes uit. Hè? Ik dacht dat jij dacht dat ik misschien wel iets met die overval. Want zo kunnen we dat toch wel noemen, hè? Een overval. Ja. Maar denk jij misschien dat ik er wat mee te maken heb? Oh, oh, oh. En wat vond hij dat erg, hè? Die overval. Wat had hij je medelijden? Krokodillentranen. Ja, precies. Nou, daarvoor gaat die man naar artis. Volgens mij wist hij ervan, mevrouw geluipend. Ga ze op je rug liggen. Ja, zijn mevrouw vannacht ook. En dan komt hij bij mij een beetje zijn straatje schoonvegen. ja. Vandaar dat ik dacht ja, dat... Waarom zou ik denken dat jij er wat mee te maken hebt, Aad? Nou ja, wij zitten soms een beetje in mekaar zwaarwater, toch? De Maas is het ei niet. He? Maar, maar waarom zou ik in godsnaam denken dat jij erachter zit? Nou ja, wie zat er dan wel achter? Ja, maar drie keer raaien. Zijn naam begint met een D. Twee keer nog wel. Die ik het allemaal hm. Mijn klein had wat in het doodbloeien. Maar Onschuldige kinderen. Heb je Dirk al gesproken of is het tijd voor uh, andere maatregelen? Ja, de manier is spoorloos verdwenen. Lovebeck. we dat hij er eerlijk voor uitkomt en van man tot man. Maar nee hoor, ondergedoken. Als, als, een, als een jood in de oorlog. Je hebt dus geen idee waar die. Nee, zit. dat zeg ik toch! Maar nou weet ik nog steeds niet waarom jij denkt Zal dat... Zal ik, ik eens proberen uit te vinden waar die zich even stopt. Die Dirk Damhuis. Ja, je doet je best maar hard. Dan zien we wat er van komt. Volgens mij zijn er twee handen op één buik. Ze proberen me erin te luizen. Voel ik gewoon met mijn water. Nou, ik krijg ze wel. Ik heb mijn eigen lijntjes. Tuurlijk haar. Zo. Klaar voor vandaag? Hoe voel je je? Alsof ik, ik van twee kanten tegelijk word genaaid. Ik ben van de gemeente. De gemeente? Wat moet de gemeente hier? Controle, hè? een woning Mag ik even je identiteitsbewijs zien? Ja, natuurlijk. Hé, hey, uh, dat kan zomaar niet. Dat is huisvredebreuk. Ja, dat moeten jullie nodig zeggen. Wat is hier aan de hand, Louis? Ja, hier, deze man die. Ah, uh, de loopjongen van Aad Bosman. Net zo'n grote waffel als zijn vader. Laatste, binnenkort komen onze vergunningen rond. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Nou, ik waarschuw jullie alleen maar even. He? Als wij hier volgende week weer binnenkomen, dan verwacht ik wel dat alles er weer spikkerspan uitziet omdat als wij zelf de boel moeten gaan verbouwen, beginnen we met jullie. Oh, moeten we nou bang worden? Hé, hey, Toje, wat doe jij nou? Oh, niks. Fotootje voor ons archief. Als je me ja de rest geeft, sturen we een afdruk. Dirk Damhuis, spoorloos verdwenen. Kun jij misschien even kijken of jullie iets hebben? Nou, Dirk. Dirk Damhuis. Wat moet je toch met die man? Ik dacht dat jij boven bezig was met die verbalen. Ja, we zitten allemaal al in het systeem. Maar je zou toch nog... Uh, je hebt niks? Geen melding of iets? Volgens mij heeft hij wel familie bij jullie in de buurt. Zou je misschien daar eens kunnen kijken? Misschien dat, uh, dat zij weten waar of die zit. Of misschien zit hij er zelf wel. Natuurlijk. Voor wat hoort wat. Je belt maar als je me nodig hebt. Daar ben je mee bezig. Toch niet voor die Harry Pruijs. Oh ja, daar buiten, Evert. De, maar je kan toch niet. Hallo? Oh. Stanley. Oh, Stanley Meerdorp. Hoe gaat die, Stan? Zij is er voor 2829, een luchtjudiciër als oogduit. Aadies over 5,8 gram, 3,50 miljoen dollars. Jezus. Hey, long time no see. Hmm. Hmm. Ik heb je gemist. Ik jou ook, man. Er was zoveel te doen de Lindengracht. Wat er allemaal niet opgeknapt moet worden. En de jongens die daar zitten, die kunnen nog geen spijker in het hout slaan. Nou, ik had al zo het idee dat je niet aan college was. College? Kraken is de sociologie in de harde dagelijkse praktijk. Hé, hey, wil je wat stuf? Ik heb uh, Royal Libanon en... Uh... Nee, nee, nee, nee, dank je. Hier, moet je kijken. Het tweede nummer van de kraakkrant. Herken je dat gezicht? Maar was dat niet die man van die knoploeg? Ja, precies. Hier. Het staat allemaal in dit artikel. Een nieuwe rubriek. De schandpaal. Hier, lees maar eens. Uh, hij is een van de belangrijkste discipelen van de Boekschool aan Bosman, die via diverse schimmige PV's een aanzienlijk belang heeft verworven in verschillende woningprojecten. Ja. Je bent wel bezig, hè? Goed, hè? Heb je nog wel eens tijd voor iets anders? Voor jou altijd. Dat weet je. Vandaar dat ik je bijna niet meer zie. En je familie, je moeder, heb je gehoord van die overval op haar café? Natuurlijk. En ben je al bij de langs geweest? Dan krijgt mijn vader er gratis bij. Ja, Hey, we gaan toch niet sentimenteel worden, hè? Ach, oh, moederlief, doe al niet meer. Ik vroeg het al zo menigkeer. Je weet wel wat ik bedoel. Ja, weet je waar ik sentimenteel van word? Van jou? Uh, de winkel is open. Nou, dan doe je die toch dicht? Wegens familieomstandigheden gesloten. Hey, laat maar even. Oh. tegen die auto. Ah, waar ben je mee bezig? En hij is open. stapt u maar in, mevrouw. Lekker romantisch. ik de zoenen met een man die een auto aan de... Oh, moet je die bekleding nou eens zien, hè? Maar straks... Kom... Politie. Wel, nee, dat is een ziekenwagen. En dat is een kilometer verderop. Ga nou zitten. Ja, maar als ze dan... Hier, hier. Moet je dat mogelijk nou eens horen, hè? Die broek moet nodig in de was. Ma. Wil je wat eten? Gaatballetje, postje kaas? tosti? Nee, dankje. Ik hoorde dat ze hier de boel hadden verbouwd. Maar er is niks meer van te zien. Ah, hij viel ook wel mee. Hoe gaat het nou met je jongen? Met je studie? En met je vriendinnetje? Prima. Heel goed. Kan je nou niet eens samen met haar langskomen? Gewoon gezellig. Met John erbij en Nettie. Zie je kleine neefje ook nog eens een keer? Ja, een paar zeker. Tuurlijk. Wat heb je toch tegen die man, Freddy? Hij stond altijd voor je klaar. Wat is er nou toch eigenlijk gebeurd tussen jou en je vader? Ja, nou ja. Vier jaar geleden... Toen... Ja, dacht, dat weet je toch nog wel. Toen had hij... Uh... Hoi! Hey, schat! Dat duvel is een staart. Kijk nou wat, Freddy. Je, je hoeft me niet in elkaar te rammen. Hey, goed voor jou, dat krantje. Lees je dat dan? Ja, natuurlijk. Het verhaal over die bolderwijn. <laughs> Grandioos, jongen. Hey, proost. Ja, proost. Stel een uh, nieuw nummer. Hier. Nou, wie betaalt dat eigenlijk? Dat zal toch wel een paar centen kosten. Kan ik niet wat terugdoen? Uh, advertentie zetten of zoiets. Iets terugdoen? Ja, natuurlijk. Maar heb je het niet gehoord dan? Wat? Wat dan? Ik had gedonderd met die vent van bouwen woningtoezicht, die Sep Donders. Ik heb echt van alles geprobeerd om die man klem te zetten. Maar nee, helemaal niks te vinden. Helemaal niks. En in één keer ligt het krentje van jullie daar. Wat heeft dat er nou mee te maken? Mooie journalisten zijn jullie. Die Bolenwijn, dat is de zwager van Donders. Ja. <laughs> Godverdomme. Wat is er nou? Ga je nou alweer? Wat doe ik? Freddy, Fredje, Heb je nou je zin? Wat doe ik dan? 3.000? Ja, niet gek, hè? Voor een paar minuutjes werken. Uh, werken? <laughs> Noemde jij dat werken? Goeie tent hier, uh, trouwens lekker relaxed en zo. Hé, hey, um, ja, mag ik graag twee keer nog even hetzelfde en... Uh, ah, neem zelf ook wat, hè. En uh, geef die dames daar ook nog. wat. Oh, de man met het grote vingertje. Ja, wie je het breed hebt. Hè? Wanneer ga je nou uh, die eigen tent van je... Ja, daar moet ik nog wel even wat voor werken. Nou, zullen we daar nu vast mee beginnen? Mm -hmm. Wat zeg je, Hans? Ja, ik stond gewoon op dat parkeerterrein en ik, en ik zat wat te eten in zo'n uh, zo wegrestaurant. Een omelet. En, ja, uh, dat doet u niet toe. Nee, nou, ik zie uit het raam dat de politie bij de wagen komt kijken. Uh, drie mannetjes, ze lopen eromheen omheen, uh, koekeloeren -ko naar binnen. Dus ik denk, uh, uh, wegwezen. Wegwezen? Hoezo? Ja. En je lading dan? Nou, ja, ik viel een achterdeur naar buiten en daar stonden wat, wat bomen en bosjes dus uh, Daar ben ik achter gaan staan. ja stond ik wel tussen de trollen en het wc-papier daar gewoon te scheiden als... Uh, Wat gebeurde er verder? Nou, uh, twee agenten bleven bij de wagen staan en die anderen gaan weg en binnen een kwartier... Nee, ja, ik stond daar zo'n beetje tot mijn enkels in de stront. Uh, waren ze terug met een sleepauto. Oh, godverdomme! En toen hebben ze hem weggesleept. Weggesleept? Ja. ja ze gingen dat restaurant in uh, om de chauffeur te zoeken, denk ik. En toen ze weg waren, ben ik maar gaan liften en... Uh, die staan nou bij de Belgische grens. En die politie, hoe wist hij welke auto ze moesten hebben? Ja, weet ik veel. Jij had godverdomme beter bij dat restaurant kunnen blijven. Nou sta je niet tot je enkels, maar tot je nek in de stront, hè? Maar, ja, ik... God Wat is er? Meekomen! Stront aan de knikken? Dat kan je wel zeggen. Politie, in Frankrijk. Nee. Ze hebben de auto van Hans weggesleept. In beslag genomen. Godverdomme. En die lading? Nee, die hebben ze eerst aan Hans teruggegeven. Ben je nou lekker, man? Heb je ons een kunstje geflikt? Ik vertrouwde die gozer toch al naar Echt. Zo dom zal hij toch niet zijn. Maar hoe komt die politie dan bij die auto? Wie weet daar verder nou wat van, van die wagen? Dirk Damhuis. Jij... Eh, uh, Karel, uh, hm? nog een biertje? Ja, nou, doe maar. Op één been kan je niet lopen. Hè? Twee pils, scheet. Dat je nou die jongen. Hij hey, er nou even over uit, ja. Twee bier. We zitten hier in een café en die bij de psychiater. <lacht> Café-uitzicht? Ja, daar kan ik alleen even hebben. Voor jou, haar. Kor. Ja, op. <lacht> Tama zit in Noord. Ja. bij zijn familie, in de Van Pekstraat, vlak over het IJ. De onze zus is getrouwd met de grootste, Simon Nachtegaal. Nachtegaal? Nou, ik denk dat Dirk zelf binnenkort ook gaat zingen. Cor, hartstikke bedankt, jongen. Zo ken ik je weer. Nou, Karel, drink hem gauw leeg en dan Johnny zoeken. Wat? Als je hem hebt gevonden, dan stuur je hem hierheen. We gaan even een stukje varen.